U kunt nu luisteren naar het hoorspel De Dwergen, naar een hoofdstuk uit de roman Chrome Abbey van Aldous Huxley, geschreven door Peter McKee. Vertaling en regie Ludo Schatz. Sir Henry, u moet me verontschuldigen, maar... Wel? Ik, ik... Ik... Ik moest u komen zeggen dat... Vooruit. Voor de draad ermee, man. Het, het... Het is een jongen, Sir Henry. <tog> <laughs> <laughs> ik wist het. Ik wist het gewoon. Schitterend, fantastisch. Oh jongen, ik heb een zoon, Charles. Vul me glas nog <laughs> What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Sir <laughs> so Henry. Huh? Mijn allerhartelijkste gelukwensen. Dank je, Charles. Oh, oh, om zo, zeg. Zeg je voor. Oh, oh, oh. Hij zal een echte Marlborough zijn als ik met hem klaar ben. Dat zweer ik je. Cheers, Charles. Het kind dat voorbestemd was om de vierde baronet van Lepid te worden werd geboren in 1740. Het werd Hercules gedoopt, na zijn grootvader langs moederszijde. Het wegje was bijzonder klein en woog niet meer dan anderhalve kilogram. Maar toen al zag het er stevig en gezond uit. Hercules liep op zijn tiende maand en voor hij twee jaar oud was, had hij al een aanzienlijke woordenschat. Maar toen hij drie was, woog hij amper acht kilogram. En op zijn zesde had hij slechts de gestalte van een flinke tweejarige. Hoewel hij toen al vlot las en schreef en veel muzikaal talent scheen te bezitten. Ik wil nog zeggen dat ik over deze zaak niets meer wil horen. Doe het voor mij, Henry. Alsjeblieft. Ik zei je toch al dat ik te veel werk heb met de landerijen. Maar toen nou, hij wil dolgraag met jou naar het theater. Dan moet je wat teleurstellen. En bovendien, wat zou hij aan mijn gezelschap hebben? Oh, je vergist je, Henry. De hele tijd vraagt hij naar je. En waarom hij nooit eens met je mee mag. O oh ja? En wat vertel je hem dan? Ik... Ja, ik verzin allerlei excuses om... Zo, zo. Dan wordt het de hoogste tijd dat je hem de waarheid vertelt. Oh Henry, En die brieft... luidt dat ik niet met hem in het openbaar wens gezien te worden. Maar hij is je zoon. Ik heb nog een werk. Schaam je je soms voor hem? Mij schaam, hè? Wat ik voel, is veel erger dan schaamte. Jij hebt een monster ter wereld gebracht. En dat monster is een constante belediging voor mij. Nou, ik ben het zat. Niet alleen weiger ik om met jullie mee te gaan naar dat verdomde theater. Ik vertik het ook om vanmiddag nog één ogenblik om te zien naar het bedrijf. Integendeel, mevrouw. Ik ben van plan om dronken te worden. Afschuwelijk dronken. Ik groet u. Op zijn twaalfde verjaardag mat Hercules slechts 96,5 centimeter. Hij had nobele en erg knappe gelaatstrekken. Maar zijn hoofd was veel te groot voor zijn lichaampje. Voor het overige was hij zeer harmonieus gebouwd. En voor iemand van zijn lengte opvallend sterk. Zijn ouders hadden er alles voor over om hem te laten groeien. En ze consulteerden dan ook de meest gerenommeerde artsen van die tijd. De een schreef een buitensporig vleesdieet voor, de andere veel lichaamsoefening, en nog een andere ontwierp een kleine oefenbank, die veel gelijkenis vertoonde met de toestellen die tijdens de heilige inquisitie veelvuldig werden gebruikt. dat meneer Jenkins. Een fraai werkstukje, moet ik zeggen. Dank u, sir Henry. Alleen vind ik het nogal aan de kleine kant. Oh, maar met dit toestel is een groei van 15 centimeter. Ik verdomd een heel stuk meer dan een schamele 15 centimeter, Jenkins. Maar goed. Deze riemen zijn voor de ledematen, zegt u? Precies, Sir Henry. De voeten worden hier vastgemaakt en het hoofd nee, komt. Nee, nee, nee, ja, geen geluiden. We beginnen onmiddellijk. Hoe eerder we starten, hoe eerder we resultaten zien. Niet waar, jongen? Ja, Wander. Ja, kom hier. Je bent toch niet bang, hoop ik? Nee, nee, nee, vader. Uh, goed zo. Waarom zou je ten slotte bang zijn voor iets wat van jou een man zal maken? Hè? Ik ben helemaal niet bang. Uitstekend. Meneer Jenkins, mag ik van u vernemen hoe dit ding werkt? Natuurlijk, Sir Henry. Kom hier, jongeman. man. Ga liggen, zo, de voeten aan dit uiteinde. Goed. Ik schor nu zijn enkels vast, Sir Henry. Misschien wou u zijn armpjes voor uw rekening nemen. Met veel plezier. Wel, hoe voel je je? Zo erg is het niet, hè? Of toch? Nee, nee, meneer. Ja, ah, zie je wel. Nu, dit is het windmechanisme, Sir Henry. Met deze hefboom kunt u de spanning verhogen. Gaat het? Ik denk het wel, meneer. Goed zo. Ik denk dat dit volstaat voor de eerste keer, Sir Henry. Uw zoon moet eerst gewennen aan die vreemde houding. Dan voeren we gaandeweg de trekkracht op tot die. Begin nu maar! Maar Sir Henry, zou het niet beter zijn als wij. Dan doe ik het, het. zelf. Sir Henry! Ga op zijn man! Wij doen gewoon wat we van plan waren. Niet waar, jongen? Ja, vader! Ja, wij willen allebei resultaten. Hè? Ja, Sir Henry, ik kan niet toestaan dat u op zo'n manier. Wat dat kunt kent... u niet, meneer! Ik zou het appreciëren als u wat meer op uw woorden lette. Wij weten best waar we mee bezig zijn. Niet waar, jongen? Ja! Niet waar? Ja! Drie jaar later was Hercules hooguit vijf centimeter gegroeid. Maar van dan af bleef hij onherroepelijk een dwerg... van precies één meter en twee centimeter lengte. Zijn vader schuurde voortaan elk gezelschap. Hij schaamde zich ervoor, zoals hij zelf zegde een wangedrocht te hebben verwekt. De fles werd zijn enige troost... en nog voor Hercules meerderjarig was geworden... werd hij getroffen door een beroerte. Lady Sarah overleefde hem niet lang. Zij bezweek enkele maanden later aan Typhus. Op zijn 21ste was Hercules geheel alleen op de wereld... en erfgenaam van een aanzienlijk vermogen... met inbegrip van het kasteel en het landgoed van Crohn. Bijna onmiddellijk ging hij over tot drastische hervormingen. Hij verving zijn vaders personeel door mensen van zijn eigen gestalte, de paarden door Shetlandponies, de honden door kleine spaniels en de hele inboedel door meubilair van meer aanvaardbare afmetingen. Veel meer. Dat kunnen we niet doen vandaag, meneer. Niet opgeven, Simon. We zijn bijna klaar. Maar, meneer, die spullen wegen als lood. En als alles wat hier staat nog naar de kelder moet. Akkoord. Luister even, allemaal. Ja? Luister, luister even. Jongens. Jullie hebben hard gewerkt. Zeer hard. Misschien heb ik te veel van jullie gevraagd. Maar misschien wilden jullie het niet anders. Oh, nee. Het waren makkelijk geweest om enkele mannen uit het dorp het karwei te laten opknappen, maar dat wou ik onder geen beding. En jullie al even min geloof ik. Ja. Goed. Morgen komen ze met de nieuwe meubels. Al wat er nu nog staat, niet naar de kelders, maar verbranden. Oh, ja, verbranden. Ja. Oh, ja. oh, ja. oh, ja. De vlammen moeten tot in het dorp te zien zijn, meneer. Ze zullen zich afvragen wat er gebeurt. Laat ze zich afvragen wat ze willen. Zolang ze hier maar uit de buurt blijven. Dit schijnt echt heel veel voor u te betekenen, meneer. Wat? Alles. Ik bedoel, al wat u hier in Chrome doet. Ja, dat klopt, Simon. Ziet u, sinds u hiermee begon, zijn wij, ik bedoel het personeel, we zijn erg gelukkig. En dat is een gevoel dat maar weinig van ons vroeger kende. De volgende jaren vormde Hercules een erfgoed om tot een aparte wereld voor zichzelf en zijn gelijken. Chrome werd een gesloten gemeenschap. Ja, zelfs een vesting waar de buitenwereld niet welkom was. Maar... Zoals dat gaat na een tijdje verlangde Hercules hevig naar een gezellin... met wie hij de rijkdommen in zijn kleine paradijs zou kunnen delen. En toen dat verlangen ondraaglijk werd... verliet hij noodgedwongen zijn bolwerk... en ging op zoek naar een partner van passend statuur. Vaak keerde hij diep vernederd terug. Ontgoocheld. Verbitterd. Want Hercules had een kwetsbaar hart. Maar nooit gaf hij de moed op... En toen het duidelijk werd dat zijn zoektochten hem in mijn eigen land... geen geschikte partij zouden opleveren, beproefde hij elders zijn geluk. Weer liep hij tal van ontgoochelingen op. Maar desondanks opende hij met een zeker optimisme die ene laatste brief. Al nobilissimo gentilhomo inglese, sir Hercules Lapid Portiamo, i e nostriose qui augurandoci, che la signoria vostra goda di ottima salute, en die voor u vast en zeker een ideaal gezellin zou zijn, al u wel u wat volgt wel op rekening zult schrijven van mijn vaderlijke trots durf ik toch te stellen dat Filomena een merkwaardige jonge vrouw is. Haar gestalte is nooit een hinderpaal geweest voor haar. Buiten gewone aanleg voor talen, muziek en andere kunsten. Zij beschikt over een prachtige warme zangstem. Uitzonderlijk voor iemand van haar postuur. Ik twijfel er niet aan. Titi Malo? Ah, Sir Hercules Lapis. Zeer vereerd. Welkom, Sir Hercules. Komt u toch binnen? Dank u. Ik mag hopen dat uw reis niet al te vermoeiend was. Integendeel. Reizen stimuleert me enorm. Mooi. <laughs> Helaas is mijn echtgenote momenteel druk bezig. Maar ze wil u dolgraag ontmoeten. Maar misschien bent u erg ongeduldig om de persoon te ontmoeten voor wie u die lange reis hebt ondernomen. Wel, als het mogelijk is, dan wil ik spoedig met uw dochter kennis maken, graaf. Wilt u mij dan volgen, Sarek Hulais? Let u maar niet op de wanorde in onze woning. Huispersoneel is bijzonder schaars in Venetië. Ja? Ja. Ah, papa. Ser Hercules, mag ik u mijn dochter Philomena voorstellen? Het is mij een ware eer. Ik bedoel, ik ben erg blij met uw kennis te maken. Oh. Ja. Uh, ik wou straks nog een aantal zaken met u bespreken. Sir Hercules? Huh? Oh, excuses, mijn beste graaf. Ik... Uh, oh. Jongelui, ik laat jullie maar. Jullie hebben vast gesprekstof genoeg. Hè? U kunt mij vinden in mijn studeerkamer... Natuurlijk. Tot straks. Heeft u een aangename reis gehad? Waar heeft u onze taal zo goed leren spreken? Onze familie heeft ooit betere tijden gekend. Vroeger was er geld voor leraars. Wou u nog iets weten? Ik, ik wou weten of... Oh. Wat onhandig van me. Pardon, ik, ik wou u niet in verlegenheid... Nee nee, nee, nee, het is niet uw schuld. Het komt door deze bizarre situatie, denk ik. Weet u waarom ik hier ben? Jawel. Sir Hercules Leppet zoekt een echtgenote. Passende kandidaten worden zo spoedig mogelijk uitgenodigd voor een gesprek. Vergeef me. Er valt niks te vergeven. Ik verzeker u dat ik niet uit ben op een zakelijke transactie. En ik wens absoluut niet voor koopwaard door te gaan. Kunnen we het niet over een andere boeg gooien, Filomena? Ik ben vreemd in jouw stad. Wil je ze me laten zien? Natuurlijk, graag. Je bent erg aardig. En erg mooi. Uh, ja. ik, ik moet papa vertellen dat we uitgaan. Het is prachtig en alles is hier zo anders. Hoezo? De mensen, ze kijken wel naar ons, maar met een soort welwillende onverschilligheid. Ze weten hoe ik eruit zie. Maar wij twee samen. Oh, nieuwsgierig zijn ze, hoor. Reken maar. Toch voel ik mij hier goed. Echt waar. Alleen begrijp ik dus niet dat we hier zomaar alleen naar buiten kunnen. Ik bedoel, het is onze eerste ontmoeting. In Engeland kun je er donder op zeggen dat er een tante en twee oude vrijsters dicht op je hielen zitten. Ik heb geen tante. En voor een chaperon is er geen geld. Zo eenvoudig is dat. En je vader? Vader heeft zijn trots moeten afleggen. Zeg ik dat goed? Misschien, ik begrijp het niet. Mijn vader schaamt zich, omdat hij geen geld meer heeft om voor mij te zorgen. En hij geneert zich ook dood, omdat hij jou voor een dilemma plaatst. Hoe bedoel je? Dat weet je toch. Als jij niet met me trouwt, dan moet ik naar het circus. Eind deze maand komen ze me halen. Daar wist ik niets van, ik zweer het je. Oh, je bent een goed acteur. Je moet me geloven, je vader heeft geen enkele poging. Ik weet dat hij het goed bedoelt, maar... Stop, je dat dan niet? Dat... Stop, stop. Ik luister da even Dat ik naar nog liever me. tussen klauwen en acrobaten leef dan... Stop, alsjeblieft. Ik, dan, ik weet niet dan, eens wat jij Dan dat jij met me zou trouwen uit medelijden. Dat je nou werkelijk dat Begrijp ik zoiets dat? zou doen? Begrijp? Kun jij zoiets begrijpen? Filomena, hé. Hey. Nee, wacht, hé, hey, wacht op me. Wilhelmina, ben je wel zeker? Twijfel jij nog aan mij? Nou, we kennen elkaar pas drie dagen. Ik wist niet dat er een welbepaald aantal dagen nodig is om te voelen wat ik nu voel. Ik wil het alleen zeker weten. Als je bent zoals wij, kan je alleen maar over liefde dromen. Je verlangt ernaar met heel je hart. Maar je weet dat dat geluk niks voor jou is. Ik weet het wel. Normale mensen wanhopen ook af en toe. Maar die droeve zekerheid, dat definitieve, kennen zij niet. En plots ben jij er. Het is een mirakel. Dus ik twijfel geen seconde. Je zal je missen. Ik wil bij jou zijn. Filomena, ik had dit nooit durven hopen. Je zal van Chrome houden. Ja, en ik hoop dat Chrome van mij zal houden. Hoe zou dat anders kunnen? Ik wist dat we het zouden kunnen. Ik wist het. Oh, denk je dat we ooit foutloos zullen spelen? Natuurlijk, liefste. Gewoon een beetje meer oefening. En als we het vlot spelen, noemen we het sonate voor vier kleine handen. Meneer Scarlatti zou het zeker begrijpen. Ik heb nog een verrassing voor je. Nog één? Oh, schat. Sinds ik hier ben, is mijn leven één grote verrassing. Kijk maar. Oh, een viool? Niet zomaar een viool. Een Cremona-viool. Mooi. Maar ik heb nooit viool gestudeerd. En bovendien is, is een viool veel te groot om... Jij hoeft er niet op te spelen, schat. Dat doe ik. Ik begeleid jou bij je prachtige aria's. Ja, je armen zijn iets langer dan de mijne maar of het zal lukken om... Ah, oh, nee? En als ik in een stoel ga zitten en erop speel, zo, kijk. Kijk. Als op een basvio. Prachtig. Wonderlijk. <laughs> Mooi, hè? Overtuigd? Neem snel je muziek. Ja. Binnen. Verontschuldig mij, meneer. Wat is er, Simon? Roos, meneer. Haar weeën zijn begonnen. Oh, Ik kom onmiddellijk. Filomena, denk je niet dat we de vroedvrouw uit het dorp moeten waarschuwen? Nee, Nee, we, we doen het zelf. Je had ze moeten zien, een prachtige baby, net een poppetje. Ik hield haar in mijn armen en die handjes en die voetjes, mooi zeg, en zoveel haar, maar zo klein. Tja, het is normaal dat ze klein is, maar zo tenger, zo breekbaar. Wonderbaar dat zo'n klein schepseltje leeft. Ik was echt bang om ze aan te raken en toen gaf ik ze aan Rose en het was heerlijk. Ik heb nog nooit een vrouw zo gelukkig gezien. Zalig was het. En... En? Ja, meer weet ik niet te vertellen. <lacht> Waar denk je aan? Oh, niks bijzonders. Of toch misschien? Misschien kunnen we stilaan aan een eigen baby beginnen denken. Oh lieve schat. Denk je dat dat zou kunnen? Echt? Oh, dan wil ik een zoontje. Dan kunnen ze samen opgroeien. Al wat jou gelukkig maakt, moet kunnen, liefste. Nu, gelukkig ben ik al. Jij maakt me gelukkig. Maar als je de baby van Roos gezien hebt, dan zul je begrijpen wat ik bedoel, schat. Een baby van ons eigen soort. Geen misbaksel. Geen schepsel waarop een vloek rust. Een van ons. En mooi. Zo ongelooflijk mooi. Je moet Rose haar kindje zien. En te bedenken dat het hier kan opgroeien. In Chrome. Waar alles perfect is. Ik wil een kind van jou, Hercules. Hoe droevig is hun lot, helaas hoe droef bedacht. Dierbodes van een nobler geslacht, die's mensen glorie ons voorspellen. Maar rijken naar de hemel, zelf leven in de helle. Hercules, je moet die verse uitgeven. Het zou de mensen doen inzien. Nee. Ze leren begrijpen. Nee, dat denk ik niet. Mij hebben ze geholpen. Maar jij begrijpt het allemaal al. Zou je toch niet die nee. Mijn gestalte wordt weerspiegeld in mijn verzen. Als het publiek ze ooit leest, zal het niet zijn, omdat ik een dichter ben, maar een dwerg. Krijgen wij ooit een kindje, Hercules? <tie> Kom maar, Gregory, een beetje meer fris man. Ja, ja. Verzorg je dekking. Aanvallen moet je doen. Zoiets? Kom op. <tie> <tie> Gaan. Ah, meneer. Meneer. Ja, wat... Wat, wat is er, Simon? Uh, mevrouw, laat u groeten, meneer. En laat weten dat de paarden vrij ongeduldig worden... Oh, nee. ...terwijl u de vijand te lijf gaat. Goeie hemel, hoe laat is het? Als ik scherm, verlies ik alle tijdsbesef. Tot morgen, Gregory. Ik hou van deze plek. Zeg dat wel. Hercules, ik heb je dit vast nog gevraagd. Maar hoe heette die voorzaad van jou ook alweer? De man die het kasteel liet bouwen. Uh, Ferdinando. Waarom? Oh, Zo maar. Ik wist wel dat het een mooie naam was. Vind jij het geen mooie naam? Nou, ik denk het wel, ja. Wel, ik vind het een erg mooie naam. Voor een jongen. Wat? Bedoel je dat? Nee. Ja. Ben je echt... Ja. Oh, die, die, Na vier lange jaren kreeg Philomena eindelijk een kind. Hercules kon zijn geluk niet op en schreef in zijn dagboek... Als God goedheid is, zal de naam Lepid bewaard blijven en wordt ons verfijnd en zeldzaam ras voortgezet van generatie tot generatie. Tot, op de dag, aan de volheid der tijden... de wereld de superioriteit zal erkennen van de wezens waar ze nu mee spot. Het kind werd Ferdinando gedoopt. Hij heeft jouw neus. Mijn neus? Dat kan hm, Zo'n klein wipneusje. <laughs> Wel, als ik echt met zo'n neus opgezadeld zit... Dan kijk ik nooit meer in de spiegel. Oh, hoe durf je? <laughs> maar hij heeft jouw ogen. Ja? Donker en weer. O, o. <laughs> Als hij zo knap wordt als zijn vader, mogen de jonge dames wel uitkijken. Hij is wel veel zwaarder dan het dochtertje van ons. Natuurlijk, omdat hij jong is. Ah, ja, ja. En hij wordt net zo groot en sterk als zijn vader. Ik leer hem schermen en paardrijden. En ik leer hem Italiaans en muziek. We voeden hem keurig op en we leren hem zijn ouders eren. Hij zal ons gelukkig maken, schat. Nog gelukkiger dan we nu al zijn. Wel, nou, dan ziet onze toekomst er echt rooskleurig uit. Meneer? Ja, Simon. Een cadeautje, meneer. Voor meneer Ferdinando. Voor zijn verjaardag. Hoe attent, Simon. Erg bedankt. Is er iets, liefste? Voel je je niet goed? Ik voel me kip lekker. Waarom kijk je dan zo, Sip? Wat is er gebeurd? Niets. Filomena, wij moeten eens ernstig praten. Zo heb ik je nog nooit gezien. Ach, alsjeblieft. Wel? Onze zoon. Ja? Hij is nu drie jaar oud. Ja, natuurlijk. En vandaag vieren we zijn verjaardag. U vertelt me niks nieuws, moet ik zeggen. Laat me uitspreken. Ferdinando is niet een van de onze. Wat bedoel je? Ik bedoel dat dat kind pas drie jaar oud is en even groot als zijn moeder. Snap je? We hoeven onszelf niks wijs te maken. Ik denk dat we het allebei al een hele tijd beseffen. Ferdinando behoort niet tot ons ras. Hij is een mens. Jij hebt het recht niet om zo te spreken. Blijf hier. Nee, ik luister geen seconde langer naar die onzin. We moeten de waarheid onder de ogen zien. Seconde langer. Hoor je me? Ik stevig tegen je aan, Hercules. Ik hou nog steeds van hem. Hij is mijn kind. Ik weet het. Wat moeten we doen? We kunnen helemaal niks doen. Ik denk dat, dat hij best naar een kostschool gaat, als hij oud genoeg is. Hij moet toch een deel van de tijd met zijn soort genoten kunnen doorbrengen. Zet die koffer op de wagen en vlug wat. Ik vrees dat ik dat niet aan kan, meneer. William, help me even een handje, alsjeblieft. Geen sprake van, dat is niet zijn taak. William is koetsier en jij plaatst mijn koffer op de koets. Goed dan, meneer. Wat is hier aan de hand? Ik uh, ik trek naar schoolvader. Dat is geen antwoord op mijn vraag. Laat die kist met rust hangen. De rechter. Je beleefde verzoeken, oh, maar goed, ik doe het zelf ook uit. Wat ah! heb je van je leven? Ik heb zin om jou een enorm pak slaag te geven, weet je dat? Mijn vader, ik... Zet die kist op de wagen nu. Stap in. Ja, ik, ik wou toch aan de. Stapt allemaal... Nu! Ah. Rijden, William! Kom nou, Ferdinando. Je bent nog maar enkele uren met vakantie. En je vraagt me al om je toelage te verhogen? Ja, en waarom niet? Oh, recht voor de raad ben je wel. Dus je bent akkoord, vader. Ik zal erover nadenken. Vertel me eerst welke vorderingen je op school maakt. Huh, geen problemen, alleen wiskunde. Tja, dat is ook altijd mijn zwak punt geweest. B. Ai fatto progressi in italiano? Pardon? Ik vraag hoe het met de Italiaans staat, maar ik zie dat mijn vraag overbodig is. Kon je niet een beetje harder je best doen? Je weet hoezeer dat je moeder zou plezieren. Hercules, Ferdinando. Daar is ze trouwens. Waar komt die hond vandaan? Prins, stil, liggen. Heb jij die mastiff hier binnengebracht? Gekocht van een vriend uit Windsor. Dat beest moet hier weg. Ik kon hem toch niet op school achterlaten? Oh, prins. Filomena, pas op. prins. Ga naar binnen. Prins, laat los. Laat los. Zeg ik, ja. Oh, Prins. Ja. Moeder? Moeder, gaat het met je? Raak haar niet aan. Het is niet erg, nee. Ik heb niks. Oh, die vreselijke kaken, zo vlak bij mijn keel. Moeder, Uit onze ogen jij je verdient een pak. Slaag! Ho, ho, ho, ho! En wie is hier mans genoeg om mij dat te geven, denk je? Hè? Oh. Oh. Slaap je nog, liefste? Wat jammer, we krijgen een prachtige dag. Ik voel me niet lekker. Dan maken we straks een rietje langs het meer. Dat zal je opkikkeren. Nog steeds geen nieuws van Ferdinando? Nee, hij schrijft wel. Als hij geld nodig heeft. Je beoordeelt hem te streng. Misschien. Nou goed, misschien zou ik net hetzelfde doen als ik op wereldreis was. Hij moet nu in Italië zijn. Ja, en dus spoedig thuis. Hij zal erg veranderd zijn op twee jaar tijd. Ja, we zullen zien. Misschien wordt alles anders nu. Hij was maar een jongen toen hij wegging. Hallo? Is er iemand? Ik ben er. Hallo? Ferdinando. Gegrootvader. Welkom thuis, jongen. Ik hoop dat iedereen het hier goed maakt. Je bent erg gegroeid. Dat moet wel, hè. Je bent een paar jaar weg geweest. Waar is moeder? Uh, die slaapt. Ze is toch niet ziek, hoop ik? Oh, nee, nee, nee. Een beetje moe. We wisten niet precies wanneer je zou thuiskomen. Kom mee. Je moet me alles vertellen over je reis. Eh, uh, vader, ik ben niet alleen gekomen. Oh, nee? Nee, ik ontmoette twee vroegere schoolvrienden in Calais. Had een toeval, hè. Ze waren ook op terugreis naar Engeland. Ik nodigde ze uit om enkele dagen hier te verblijven. Goed, goed. We doen het nodige. Simon. Ja, meneer? Maak twee kamers klaar. Maar ik vrees dat je de vroegere bedden uit de kelder zal moeten halen. En laat ook de oude tafel en stoelen in de eetkamer plaatsen. Ho, ho, ho. Ja. Wat gemeen van je ja. Ferdinando ja. om zo'n grote hond mee naar huis te brengen? Ja. Ja. Oei! Oeie, ja, mensen is soms wat verstrooid, hè? Ja. Maar het wel, mijn vader doodde hem met één enkele deegestoot. Wam! Dwars door zijn strot. <lacht> en als je bedenkt dat hij volwassen was, huh? hij de, de hond bedoelde. Ah. <lacht> Dan was dat niet zo gemakkelijk een klus. Een herculische krachtproef. <lacht> Oh, sir Hercules, ik hoop dat u zich niet beledigd voelt. Helemaal niet. Okay. Simon, Simon, je vergeet je gast. Wijn alsjeblieft. Ja, meneer. Ah, ja, terloops, moeder. Moeder, ja. je vader laat je groeten vanuit Venetië. Ah, ben je bij hem geweest? Ja. Hoe is het met hem? Oh, uitstekend. Hij was erg blij me te zien. Ja, de brave man moet zich vaak afgevraagd hebben tot wat zijn kleinzoon zou uitgroeien. En of hij überhaupt zou groeien. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> um, Verontschuldig me. Ik moet nu gaan. Oh, verlaat u ons oh. al, Lady Philomena. Ja. ja, ik ben moe. Goeienacht. Oh, ja. Ik Goeienacht. ga mee, liefste. Nee, nee, blijf. Jij moet voor onze gasten zorgen. Tot straks. Simon, groenten en vlees voor onze gasten. Ja. Kom, meneer. Zie je ook. Die schotel is bijna net zo groot als het kereltje Wacht, wacht. wacht. Dan moeten we hem een hand Help de hand trekken. Kom aan, man. Hop, daar ga je. Zo, midden op de tafel. Geoffrey geeft Simon een glas wijn. Ja. ja. In geen geval. En waarom niet? Hij ziet eruit alsof hij best een opkikker kan gebruiken. Heren, u bent mijn gasten. Mag ik u vragen om mijn mensen met het nodige respect te behandelen? Oh, oh, kom aan, Is maar een grapje hoor. Een bijzonder smakeloze grap als je het mij Ja, oh, onzin. Zo heeft hij ook eens iets om aan zijn vrienden te vertellen, hè? <lacht> en <lacht> toch niet niks. <lacht> Uitgenodigd worden voor een glas met de jonge meester bovenop de tafel. Of, ja, ja, misschien had ik tot zijn niveau moeten neerdalen om met hem te toasteren. Ik ga nu. Simon, misschien stap jij ook maar beter op. Ja, ik ben hier nodig, meneer, voor de gast. Ja, gast. Goedendag. En vooruit, vooruit Simon, Simon, al ben je het al vergeten, vooruit. Ik ga jullie een verhaaltje vertellen. Een verhaaltje vertellen. Ja. Een verhaaltje zo fijn. Een verhaaltje zo fijn. Over, come on, kom on, over. En vervolgens... Geef hem nog wat brandewijn, jongens. Anders zal het dan nooit lukken. Hey, hey, ja, jo, jongen. Giet maar naar binnen, hè. <tie> ja. Zo. Zo. En, en nu, nu ga je voor ons dansen, Samen. Ja, ja, ja. En af. Ja. En af. Zet <tie> hem op, zet <tie> hem op de taart. Hey, ik heb, ik heb een idee. Hey, ik heb een idee. Morgen, morgen moeten we ze allemaal voor ons dansen. Alle dwergen. Ja. Speciale kostuums. Ze zullen wel ophouden. Kom naar bed liefste. Nee. Ik ga een bad nemen. Slapen zou ik toch niet kunnen. Ze spotten met Simon. Ze vernederen hem. Morgen kan het onze beurt zijn. Ik denk niet dat ik dat morgen nog wil meemaken. Ik begrijp het. Ik heb je slaapdrankje al klaargemaakt, liefste. Het is veel sterker dan gewoonlijk. Dank je. We hebben het al zo vaak over dit ogenblik gehad. Drink, Filomena. Ga rustig liggen. Je zal spoedig slapen. Vreemd toch? Ik herinner me alle mooie dingen: onze muziek, de wandelingen langs het meer, Chrome. Het lijkt alsof het gisteren was en toch zo ver weg. Zo ver weg. Kunnen we echt niets doen, Hercules? Moet het zo eindigen? Het is de enige manier. We zijn voorbestemd. Wat zal er met Chrome gebeuren? Ferdinando wordt hier heer en meester. Er zal heel wat veranderen. En hij zal Chrome teruggeven aan de mensen. En Rose, en Gregory, en Simon. Wat moet er van hen geworden? Zij zullen hier niet gewenst zijn. Waar moeten ze heen? Dat moeten zij zelf uitmaken. Er moet toch een uitweg zijn om... Nee, nee, nee. Nu niet meer. Onze beslissing staat vast. Er is hier voor ons geen plaats meer. Na de geboorte van Ferdinando... heb ik mij vaak afgevraagd of ik er wel goed aan deed... om in dit soort afzondering te leven... Want verdraagzaamheid kan alleen ontstaan uit wederzijds begrip. Maar tenslotte zijn we allen verantwoordelijk voor wat we met ons eigen leven aanvangen. Ferdinando is boos en bang. Het spijt me voor hem. Ferdinando, Simon, Rose, Gregory, hun kinderen. Zij moeten hun eigen geluk creëren. Net zoals wij het gedaan hebben. Wij zijn samen erg gelukkig geweest, schat. Slaap wel. Adio. Amore mio. Arrivederci. Sir Hercules kuste heel behoedzaam haar hand... als bang om haar te wekken. In de badkamer voelde hij even of het water de juiste temperatuur had... gooide zijn kleren af... nam zijn scheermes... En ging in het bad zitten. Met één forse haal sneed hij zich de pols over, ging liggen en sloot de ogen om te mediteren. Korte tijd later was het badwater roze getint. Het kleurde snel donkerrood. Sir Hercules werd onweerstaanbaar doezelig, en al vlug was hij in een diepe slaap gedompeld. Er stroomde niet erg veel bloed door zijn aderen. De Dwergen was een luisterspel naar de roman van Aldous Huxley, geschreven door Peter McKee. U hoorde Anton Kogen, Loes van den Heuvel, Koen de Bouw, Jo de Meijeren, Hugo Prinsen, Janine Schevernels, Eneke Geert, Ludo Buschots, Alex Willeke en Jackie Morel. Geluidsregie Eddie Bilkin, technici Paul van den Hende, Wim van Herp, Jeff van Ginderen en Jan Kuipers, Vertaling en regie Ludo Schatz.